De vestigingen van TNT Express in Milaan zijn volgens de Italiaanse justitie in handen van de maffia. De komende zes maanden neemt justitie het roer over bij de filialen van de Nederlandse pakjesbezorger. In die periode wordt het bedrijf onderzocht en ontdaan van corrupte onderdelen. De Italiaanse justitie doet al lange tijd onderzoek naar de invloed van de maffia op de logistieke dienstverlening in Milaan. Het gaat om de Ndrangheta, de misdaadorganisatie uit Calabrië, die zo veel kleine koeriersbedrijven in handen hebben.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 De opstand in Syrië tegen het regime van president Assad breidt zich uit. In Homs, de derde stad van het land, hebben duizenden betogers gedemonstreerd. Ze eisen het aftreden van president Assad. Politie en leger hebben met geweld geprobeerd een einde te maken aan de demonstratie. Op internet zijn beelden te zien van felle beschietingen en mensen die in paniek wegvluchten. De betogers hadden gezegd dat ze niet voor geweld zouden wijken.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 Everywhere, Alan Clark hier bij Zondige Kelmeland, uh, ZFM Zandvoort. En aan de telefoon hebben we Tjerk, bij de bloemen bij de wedstrijd Bloemenal tegen Geel-Wit. En waar we natuurlijk de tweede helft net begonnen is, en waar de stand uiteraard nog 1-0. Dus ik kon de voorzet van de andere de rechterkant. Uh, en ik komt de een voorzet van uh, Joost naar de doelman van Geel-Wit, uh, uh, Jannes Leuven. Die kwamen we schoon pakken meteen. Van eruit aan de linkerkant van het, van het veld komt Ozan helemaal over, die komt er ook bij, maar uh, die kan er niet bij komen, Dat betekent dat veel Gelwitt er weer om een balbezit is. Het is Ozan die er toch naar tussen kan komen, dat lukt echt niet. Het is heel uh, Gelwitt hier aan de rechterkant. Het is uh, de nummer 14 uh, die de bal op hit. En dat, uh, dat is uh, Lars Willems, Lars Willems op Witte, de er speelt bij Leuners. Leuners zegt, oh, keurig die bal af, hij speelt hem door. Ja Sebastian Thomas, naar Ozan. Ozan, aan de rechterkant uh, van het veld. Uh, Ozan kan ruimte maken, kan uh, kijken wat hij kan doen kan. Dan probeert dan, uh, probeer dan een schijnbeweging te maken. weer nog een schijnbeweging te maken. En uh, gaat dan langs Jarno Luik. Jarno Luik, kan je nog steeds die bal. En uh, het dan, en uh, de over kant. En dat is goed. Dus dat betekent dat er... Uh, dat de bal bezit komt voor uh, Boemenaal aan de rechterkant van het veld. Sebastian Thomas die bal de bal kan oppakken. Het is Sebastian Thomas die de bal, uh, bal oppakt. Uh, dus, uh, op uh, gaat kijken hoe hij keer gooien. Gooit de bal in het middenveld naar oud. Uh, laat hem door naar ozan Ozan of Tim John. Tim John heeft die ballen ze moeten weer dan door te plaatsen. heeft die ballen steeds moeten. Plaatsen door naar buiten komt naar zijn broer, dat paaltje dan. Paul John probeert de actie te maken, weer nog een actie te maken en dan steeds die ballen moet moeten, moeten dan niet gaan voorzetten. Doet hij dan ook, maar dan wordt het dan een hoekschop. En uh, dat is natuurlijk ook een gevaarlijk wapen voor uh, voor, uh, voor En dat betekent dat dus geen uh, shampoo geest gaat, uh, gaat komen om die bal dus uh, ja, uh, te gaan, uh, gaan trappen is uh, uh, de voorroede van uh, van Vondraal. En die zakt een beetje terug en uh, ja, de sterke koppers komen af. naar voren natuurlijk. Voort. Dat betekent dat de Joost Hocken meekomt. En dat betekent dat een Tim Beren meekomt. En dat een, een, een Tim Jan meekomt. Want dat zijn sterke koppers met Bayi. Gijs uh, Jan legt die bal klaar. Om hem dus uh, in te trap Komt die aanloop van Gijs. laat we cruciën in het midden van de verdediging. Komt hij aan die bal. En uh, dan kan Tim. niet nee, bij. Maar het is de paal die tussen komt. Paul Jan heeft die bal eens goed. Kan hem niet houden. Betekent dat ook Geel Witterraam snel eruit kan komen. Vindt de linkerkant van hetzelfde. Het is bij die probeert op te houden. Het is Jan die helemaal terugkomt. En uh, die kan er nog niet bij komen. Het is Tim Beren die moet 11 in zijn verdediging. En is die hier aan de linkerkant van hetzelfde. Die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 we van duidelijk zien, maar dat doen we nou wie in we wel nou via Gijs-Jan Poelgeest. gijs aan plaatst maar in één keer door richting bij. Je kan maar niet erbij komen, nee, je kan maar niet bij komen. En dan is Bosman niet weggekomen. En dan is het uh, Geelwit wat eruit gekomen aan recht de rechterkant van het veld. En dan is het heel goed dat Joze tussen zit. Anders had die nummer, uh, die nummer 11 uh, aan het bouwen uh, levensgevaarlijk kunnen worden. En de ander die stond natuurlijk helemaal vrij. Dus uh, toch in een ingooi voor uh, Geelwit aan de rechterkant van het veld. komt die bal dan weer uh, naar Willems. Willems kan niet erbij komen, nee, het is Beren die het gaat dichtloopt naar het, eh, het centrum toe. En dat betekent dat ook rustig die bal kan oppakken hier aan de zijkant. Die moet kijken waar hij kan heen spelen. Plaats we dan terug naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas gaat kijken waar hij kan speelt. Geelwit probeert een, het spel kleiner te maken. En dat betekent dat er ruimte gaat komen achter die verdediging. Dus ook niet die bal oppak. Maak een keurig schijnweg. Ik moet het dan gaan geven aan, aan Oost. En dat lukt niet. En dat betekent dat Geelwit weer een meter in balbezit kan komen. En die weer die die bal kan oppakken. Het de die Moet ik dan plaatsen aan de rechterkant van de veld. het veld. Dat is aan Tim Jones. Tim Jones heeft de man zich. draait er rustig omheen. Nee, kan er niet langs spelen. dat betekent dat dingen gewoon voor, uh, voor uh, uh, wel aan de andere kant uh, van het veld. Dus hun uh, linkerkant. Dus dat betekent dat er ingooi komt. Die gaan we natuurlijk even meekomen. Het is uh, eh Jooslot crisis daarmee gaat uh, gaan bemoeien. Joost Hotker gaat kijken wat hij doet met die bal. Ziet hem Tim bewegen, ziet hem beren bewegen. Gooi hem terug naar Gijs. Daar is de ruimte. Gijs shampoo, -ja geeft helemaal achterin. Die zal hem uh, ver gaan trappen of gaat hij pasen. Die zal hem gaan pasen. Plaatsen Plaats hem helemaal aan de rechterkant kant. Zo, aan de rechterkant. Daar is het Ozan. Ozan heeft die bal in zijn voeten. Ozan gaat kijken wat hij doet. Ozan maakt een schitterend schijnweg. Die moet er nu. En die gaat hem trappen. En die gaat net, uh, ja, nou net. Een meter of drie naast het doel. Maar de intentie was, uh, was goed van hem. Maar hij zag het, uh, zag het gehad. Maar. We probeerden hem te krullen, maar dat was een meter of drie naast de doel. Dat mooi, dat was mij wat net te veel curve. En dat betekent dat uh, Janos Leuvenman die bal uh, kan oppakken en dat hij hier speelt. hebben ieder tweede helft een kleine zeven minuten. Met uiteraard nog één tegen nul.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 1-1, een veldkool bij de tweede paal. Uh, tikt die binnen. En uh, Rotterdam had meteen alweer het antwoord. Want in 17 minuten was het Jeroen Heersbergen die vorigde voor de 1-2. Uh, Jaap Slokko helemaal kansloos. Ook direct van dichtbij uh, goed ingeschoten. En de strafcorner van Holdermeyer uh, bracht Bloemendaal weer uh, op gelijke voet. 2 tegen 2. En op nu zijn we bezig met een reeks van twee strafcorners uh, achter elkaar van Rotterdam.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 Snel ingeschoten, je weet het niet wat er komt. Er komt de sleeppush en weer is het Jaap Stokman. Die die bal uh, over...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 en staan tot vandaag? Je kan er vandaag tot wat uh, vijf uur naartoe. En zijn in de stad Haarlem zijn allemaal leuke ex- en uh, optredens van uh, bands en mensen. En natuurlijk mooie wagens met uh, echte bloembollen. van hyacinten, Tulpen en narcissen. Oké. Okay.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 Er zijn ook gegevens verzameld over 3,6 miljoen wifi-routers en is hun locatie vastgelegd. Zo'n router zorgt ervoor dat computers binnen een netwerk onderling en met internet verbinding kunnen maken. Daarnaast heeft Google uit onbeveiligde wifi-netwerken onder meer e-mailadressen en gegevens over financiële transacties verzameld. Het CPB heeft het internetbedrijf gesormeerd binnen drie maanden iedereen te informeren over de verzamelde gegevens... Ook moeten mensen bezwaar kunnen aantekenen tegen het verwerken van de gegevens van hun wifi-router. Als Google deze maatregelen niet neemt, kan het bedrijf een dwangsom opgelegd krijgen die kan oplopen tot een miljoen euro. Het kabinet heeft afspraken met ICT-bedrijven gemaakt over het voorkomen van misbruik van internetfilters. In het buitenland gebruiken onderdrukkende regimes filters om de vrijheid van informatie in te perken.